Maar beste kerel, ik heb nogal wat afspraken in die periode. Oh, maar na de dienst die u mij bewezen hebt, kunt, kunt u me heel moeilijk teleurstellen. En ik vraag het ook namens mijn zuster en namens mijn dochter. Zij willen graag een erkentelijkheid aan u tonen. Nou, laat ik dan eens even kijken. Zullen we dan zeggen, um, volgende week zaterdag, dan kan ik de volgende dag wat uitslapen. Uitstekend idee. Uitstekend. Volgende week zaterdag. Ja, afgesproken? Eh, afgesproken volgende week zaterdag. Juist. Yes. geschoten. En terug. En vastmaken. Zeg, wat is dat? Twee glazen? Dat is te weinig. Zet er nog een glas bij. We kunnen best champagne drinken. Champagne? Je lijkt wel niet goed wijs. Je zei dat we het huiselijk moesten houden. Ja, huiselijk, maar toch elegant. Trouwens, wat kan we die champagne nou kosten? Drie of vier franken meer. Bovendien hebben we die wijn op een koopje gekregen. Ik zie helemaal niet in waar al die verkwisting goed voor is. Maar jij betaalt hoor, Mij kan niks geven. Ja, ik betaal. Het beter. het geeft cachet. Bovendien animeert het. Oh. Haha, de paté. Hey, hoe bevalt die meid? Ja, praat er niet van. Moet overal opletten. Hoeveel eieren dat kind niet in de bouillon wordt stoppen. Nou, ah ja, als het maar goed wordt. Ja, nou, ik hoop het. Champagne. Even champagne halen, kindje. Champagne? Ja, ja, als je vader een gast ontvangt, dan kijkt hij niet door papa's deur. Zo ben ik niet. O, luister eens, kindje. Ja, Ik zou graag willen dat je tegenover onze gast heel erg lief en aardig bent. Ja, hij heeft zoveel voor je vader gedaan. Doe wat aan je haar. Ja, tante. Ja, de heer. Zo. Okay. So. Ah, meneer Le salen. <laughs> welkom, welkom. Eh, maar we zouden het toch heel eenvoudig houden. Ik heb er ook niet speciaal voor gekleed. Ja, je hebt me gezegd, maar eh, ik ga s'avonds nooit de deur uit zonder passende kleding. Oh, juist. Yes, yes. Mag ik u dat even voorraan? Ja. Zo, mag ik u dan even voorstellen, dit is mijn zuster, mevrouw Charlotte. En dit is mijn dochter, Coralie. Ja, als we onder elkaar zijn, dan noemen we haar altijd Cora. Ja, we hebben helaas geen salon. Maar ja, op den duur werd men eraan. Ik vind u heel gezellig. Mag ik u uw plaats wijzen? Ja, nu, nu zit u plotseling tussen twee dames, meneer Lezaber. Ja, ik hoop niet dat u bang bent dan, nou ja, ze werkt dit niet, hoor. Is de baas nog lang gebleven? Ja, ik ben wat eerder weggegaan, want ik wilde graag bij de dames helpen. Ja. Nee, het is niet zo laat geworden. Wij zijn samen de deur uitgestapt. Hij moest me nog iets vragen over die rekeningen voor het canvas van Brest. Dat is een ingewikkelde zaak. Die zal het nog heel wat hoofdbrekers kosten. Ja, meneer Lissabelen, die krijgt altijd de meest ingewikkelde zaken op ons bureau te behandelen. Ja, ik heb begrepen dat u nu feitelijk al zo'n beetje de chef vervangt, hè. Oh. Maar, u moet wel over bijzondere capaciteiten beschikken. Ja, wat dachten jullie als is begonnen, hè? Kijk je lief, wil jij mij eens even helpen, hè? Zou jij zo goed willen zijn om meneer meneer Sable te bedienen, Zo, Zo, dat is jou wat hoor. Heerlijke Ah, Dat hm? ja, mag ook wel. Hij komt van een neef van uit Straatsburg. Wilt u nog een uh, beetje boeg om? Ja. Het uh, is een uitstekend lijntje. Een uitstekend lijntje. Uh, uh, komt uit een uh, privékelder. Van vrienden van ons, uh, vandaag in. <lacht> Daar komt een jongen waar ik eens graag kennis mee wil maken. Kom jij los hier knaapje. Ik heb eens een verhaal gehoord en daarin werd de kreeft de kardinaal der Zeeën genoemd. Die schrijver wist zeker niet dat zo'n beest niet rood is, maar groen, bijna zwart... Ja, totdat hij gekookt is. De kardinaal der zeeën. Het kapitaal. Het kapitaal. Ik kan daar helemaal niets grappigs aan vinden. Die schrijver was een oneerbiedig persoon. Ik kan om alle grappen lachen. Maar ik kan het niet hebben dat er in mijn tegenwoordigheid grappen worden gemaakt op die naren van de kerk. ...en dat die belachelijk worden gemaakt. Ja, maar en, en, en Meneer Lissabelen bedoelt er toch niets oneerbiedigs mee? Uh, u hebt misschien even een verkeerde indruk van mij gekregen, mademoiselle... ...maar uh, ik kan u zeggen dat ik me ook altijd bijzonder kan erger... ...aan mensen die de slechte smaak hebben de draak te steken... ...met de essentiële waarden des levens. Het geloof, mijn vader, is me heilig. Amen. Juist, yes, juist. Yes. En zo hoort het ook, hoor. Zo hoort het ook. <laughs> Dat is een goeie, hè? Dat is een goeie. <laughs> <laughs> ah, kijk eens even, kijk eens even. is ah, ja, een uitstekende champagne. Oh, kijk, kom snel op je. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh. zo so, kijk je, heerlijk champagne, hè? Zo. En nu zo so iets voor mezelf, Zo uh, so, kinderen. Uh, uh. Meneer de Zabel. op uw gesprek. Die maat, die kan zijn superieuren nu wel verscheuren, denk ik. Weer geen promotie gemaakt, ondanks al zijn mooie plaatjes. Hij heeft het altijd alleen maar over zijn relaties. Nee, nee, maar die Pieter dat is toch wel een goed ambtenaar? Ja, maar die verdiept zich veel te weinig in de materie. We, weet u wie mij nou echt aardig lijkt? Die meneer Boissel. Dat, dat, dat lijkt me zo'n zo romantisch iemand. Als ik tenminste al de verhalen van mijn broer moet geloven. Vertelt u mij eens, hoe denkt u nou feitelijk over die meneer Boissel? Beklagenswaardig iemand. Oh. Hij kan niets in de juiste verhoudingen zien. En oh. uh, die ontsamenhangende verhalen die hij altijd vertelt, nee, voor ons is hij waardeloos. Juist, zeer juist. Met, met, met de beste wat allemaal is toch. Papa Savon. Oh. <laughs> de papa <laughs> van. Oh. <laughs> de driekonige drie taart. Ik hoop dat u weet wat het betekent, de drie koningen taart. <laughs> in deze taart daar zit een boon ingepakken. En, en, en wie de boon treft, die is de feestkoning van, van de avond. Ja, dat is natuurlijk het. Hé, zo. er nog je? Kijk eens even. Nee, het is deze eigenlijk een klein stukje je weet, ik zoek er een beetje met mijn maat vrijmeters Zo, als je wilt dat, heb ik een klein. Dank je dan. wel. Mag ik het zo doen? Oh, maar graag, graag. Zo. oh, oh, ja, ja. ja, ja. oh, oh, Gelukt, gelukt. Gelukt zo. Aanvallen we maar, hè? Zo. So. Mm. Well, yeah. yeah, ja. Ja, echt goed, ja. echt Ja, ja. Even zoet, hè? <laughs> ja, ligt <wellicht>, hè? <laughs> <laughs> Meneer Elisabeth heeft de boom getroffen. Oh, oh, nee, ja, nou kan nou, u de feestkoning van vanavond. Ja, en u moet u ook de feestkoning kiezen. <laughs> ja. Oh, mademoiselle, staat u mij toe... U de boon aan te bieden. <tie> ja, bravo, bravo, bravo, bravo. <tie> oh, <die rekening>. <tie> <tie> maar, maar beste Leopold, wat kan ik je nou schelen waar je woont? Het is toch wat tijdelijk? Als die erfenis er iemand is, dan kun je gaan wonen waar en hoe je wilt. Ik stel me voor dat je een landhuis gaat kopen. Ergens buiten een prachtige rozentuin erbij. Wat heerlijk fris is, en waar je de vogeltjes kunt horen fluiten klinkt al wel erg ja. mooi, maar uh, elke dag op een neer kantoor dat is ook niet alles. Ach, maar, jongen, dat is toch geen probleem. Je gaat in je eigen koets. Kerstent, dat is voor. Hè? Nee, die koetsier zit op de wok in de kou en jij zit er binnen lekker met je pelsjes aan in de warmte in je kant te lezen. Nou, en zo kom je dan op kantoor. Dag, heren. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Onafschrijdelijk, uh, oh, ja. hè? Ja. Mooi gezicht. Hebben we hebben niet veel aanspraak meer aan, sinds hij zo dik is met die samen. Zo gaat dat, hè. De een doet het met hard werken en de andere met relaties. <laughs> Tante Charlotte, even. Zo, ordeuzi, dan het is in orde hoe ziet. Zo, so, nou, ik kan bijna even kijken. nou, ik kan bijna even Ja, even kijken. Ja, je. Zo we kijken. Ik wou nog graag even voor het laatste een ogenblikje met je alleen zijn. Toe papa, dus zulke dingen nou niet. Waarom zijn vader toch altijd zo bezorgd? Ja oh liefje, je weet niet wat deze dag voor mij betekent. Ja ja, het, het viel niet mee hoor voor een, een weduwnaar, voor een man alleen. Om zo'n knappe jonge dochter naar boven op te voeden. Toe papa. Ja, Want ja. oh, dan lopen zoveel nutteloze jonge mannen in de wereld. En ik, ik was altijd bang dat je in een vlag, in een romantische vlag en... en ja, daarom ben ik misschien wel eens een beetje streng tegen je geweest. Op zo'n dag als vandaag wie je dat wel vergeven, kindje. En, ben je gelukkig? Ja. Maar ja, dat hoort ook zo op, op je trouwdag. Maar jij bent toch ook gelukkig, hè? En we blijven toch bij elkaar? Alsof er verandert er niet, want we komen vlak naast je te wonen. Zeg, en dan dat ik morgen komen te overlijden. Ik zou jou voor geen miljoen willen missen. Waar blijven jullie nou? Dat was het dan, mijn heren.